Een goedemorgen Zandvoort vanuit de Hotel Hoogland. Waar wij uh, weer gezellig zitten met een hele ploeg mensen. En die gaan we allemaal voorlezen. Maar allereerst moet ik Tom Meijns van de tennisclub Zandvoort nog even bedanken. Voor de geweldige ontvangst gisteren. Daar waren wij uh, op zitten om eens te kijken hoe dat loopt. Nogmaals dank. Uh, naast mij zit Gerrit. Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. Gezellig uh, weer ja, gezellig samen weer. presenteren. De techniek en de regie wordt scherp in de gaten gehouden door Thomas de Jong. De koffie van Gert van Kuik en het water ook natuurlijk. De redactie is gedaan door Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En wat gaan wij allemaal doen? Het eerste uur. We starten straks met... Uh... Het Nationale Moederdagbrunch in Zandvoort op 11 mei, volgende week zondag. Wijnand Burger en Michel Konings vertellen ons daar alles over. Uh, om 10.25 uur, 25 de man achter de politicus, onze serie is Kees Mettes nu aan de beurt van het CDA. Ja, die heeft wat te vertellen hoor, want het is niet alleen de mens achter. Maar we hebben ook serieuze berichten uit de politiek ontvangen. Dus Aha. daar gaan we zeker over hebben. Aha. En uh, wij sluiten het eerste uur af met de. Uh, met de, de, de mens achter de ondernemer. Ook een, een, een, een goed lopende serie. De Dobie Dierenwinkel is nu aan de beurt. En dat zijn Eugenie van Soest en ja. haar, haar echtgenoot, Ben. We gaan het zien. In het tweede uur gaan we. Uh, het is natuurlijk het weekend van de herdenkingen en de vieringen uh, omtrent de oorlog. Hensen gaat ons wat vertellen over Zandvoort in de oorlogsjaren. Ja. Dan uh, Hans van Houwelingen. Uh, het Alzheimer Café gaat ook weer van start in de serie van. En dan komt Minke van der Meulen vertellen, 4 mei-comité, wat en hoe er herdacht en gevierd gaat worden in het, uh, het weekend. Dat nou, ja, is wel een hele programma. programma vol. Tegenover ons zit zeer ontspannen Michiel Konings. <laughs> Je zou het moeten zien. Wijnand Beuren, welkom. Ja. <coughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Wel wat dichter bij de microfoon graag, ja, want anders krijgen we van de regie ja. en Thomas te horen dat het niet helemaal goed gaat. Uh, we gaan het hebben over de Nationale Moederdag Brunch op 11 mei. Moederdag uiteraard. Wat gezellig. Wat gezellig. Wat um, gezellig. Het idee is ontstaan. Ik las het van de week nog een keer in het Haalens Dagblad. Honderden mensen komen naar Zandvoort toe. Dat hopen wij ook. Het idee staat al een tijd. En nu heel langzaam gaan we naar 11 mei toe. De moeder nog een weekje toe. Hoe staat het ervoor? Nou ja, op dit moment is het draaiboek... Uh, het draaiboek draait. Om het <laughs> ja, ja. Uh, alles gelukkig. Belong. Eigenlijk de, de, de, de sponsoren zijn er allemaal... Uh, ja, alles loopt en uh, nou, uh, nu uh, de aankomende week de finish in touch hè? en uh, ja. puntje op de i zetten. En dan uh, gaan we de pakketten uh, invullen, om het zo maar te zeggen. Staan de doosjes al klaar? Nou, die zijn net besteld. Dus uh, ja, we weten natuurlijk niet de aantallen. En dat wordt natuurlijk heel spannend. Ook ja, voor ons al niet. Uh, vaak is het zo, en dat is met dit idee ook. Het is in, nou, wanneer was dat? In maart uh, ja. of zo. In januari. januari al ontstaan. En dan uh, wordt het in, uh, flap gaat het over toe. Dan heb je een ontzettende dip. Klopt. Want je zit natuurlijk een eind van de datum af. En nu komt de datum steeds dichterbij. Ja. Um, het is de bedoeling dat je je aanmeldt via uh, diverse cafés in Zandvoort. En via de website. Nou, ik uh, kan niet alleen. Er nou, zijn maar twee de horecabedrijven de... waar je kunt... Uh, twee horecabedrijven. VV en VVV, bij Bruna de Bruna ja. de uh, Primera, uh, café Nuf café Nuf het, Peter Tromp Peter, uh, Peter Tromp ja. ja. ja, dus en, best... en online hè ook En online, uh, ja, online. ja heel belangrijk ja, ja, www.moederdagbrunch.nl Nationale, okay. Nationale moederdag Nationale moederdag brunch.nl brunch. brunch. brunch. brunch. brunch. En ja. wat is het verschil tussen een brunch en een ontbijt? Kijk. Ja, kijk, uh, bij uh, een kijk. brunch... Nou ja, bij een brunch kun je een aperitiefje nemen natuurlijk. Aha. En dat maakt het wat uitgebreider. En, uh, en, bij het, is, en het is wat later, hè? Ja. ja, ook voor is mij. Er is tegen wel beter. lunchtijd aan. Ja. Ja. Voor, voor mij mij sommige mensen ja. wel wat beter. Ja. Zee, en, en, wat maar beter. iets warms, dat zit er niet in, hè? Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel, uh, ah, ja, okay. ja, ik, ik bedoel brunch. Uh, een eitje of een. Uh, ja, maar, maar dat, dat, dat is lastig, nee, denk nee, ik. Nee, nee, nee, dat gaat niet. Nee. Dat, wil ja. ik, althans, zeg, hè, uh, want ja. we gaan zondagochtend vroeg. Gaan we die, die pakketten allemaal invullen. Ja. En moeten ze dus allemaal klaargemaakt worden. Er, er zitten allebei, allerlei diverse koedies in. Wat zit er in voor die 5 euro? Wat mensen ja, dat is een verrassing. Oh. Dat, zijn heerlijke, oh. dat, zijn heerlijke, dat zijn heerlijke broodjes, ja. croissantjes en een drankje zit erin. En uh, de, ja, de lokale horeca uh, van uh, de Halterstraat, Kerkstraat. Die verzorgt de koffie voor ja. een eurotje. Dat dus, komt er dan uh, nog bij, bij die 5 ja, euro? Ja, ja. per kopje. Per, per kopje, ja. ja. Okay. ja. Dus uh, normaal kost een kopje koffie 2 euro, 2,50. Nou ja, dat en is... is heel divers. En nu hebben we gezegd, een laag bedrag. Dus ja, dat kan iedereen bepalen, zelf ja. bepalen. Ja. En het is eigenlijk waar we het allemaal goed voor doen. We dat ja, vergeten. Het, het gaat doel. om het idee. Hè, en het goede doel. Het hè. goede doel. Ja. Ja. Het goede Wat doel. is het goede doel? En nu Dus de VKS, daar weet Wijnand alles van. Nou, nou de VK VKS is een afkorting, het is uh, ja. VKS. Dat staat voor uh, Volwassenen, Kinderen en stofwisselingsziekten. En die stichting die geeft dus uh, voorlichting. En die doet ook onderzoek naar stofwisselingsziekten. Want het is echt een, uh, uh, een weesziekte. Hè. Dus er zijn heel Heel zeldzaam is het. Ja? Ja. Als het. Als het zeldzaam is, vind je weinig geldschieters, ja, dat is het probleem. Ja, dus je hebt veel geld nodig ja. natuurlijk ja. Dus, voor onderzoek. En het is dus, ja. ja. ook onbekend. Laten we uh, Ik bedoel, ik had er ook zelf van gehoord, nee. van gehoord. Tot vorig jaar. En uh, ik ben daar enorm van geschrokken, eigenlijk. Mm -hmm. en, maar en, komt het en, bij kinderen? Juist. Maar bij, veel ja. bij kinderen voor. Ja, ja. ja. En, en, en, ze uh, hebben een niet erg hoge levensverwachting. Ach. Ja. Dat is eigenlijk heel schrikbarend. Ik bedoel, uh, kijk, en, en, en uh, we hebben bewust eigenlijk voor deze uh, uh, actie gekozen. En deze stichting, omdat het onbekend is. En kijk, net als de Kika, dat, dat, dat, dat loopt wel ja, Dat, loopt dat wel. kennen de mensen ook, hè. Weet je wel, ja. en, en, en ik bedoel, als we hier nou mee een start maken, want ik ben, ben gewoon enorm geschrokken van dit verhaal allemaal, en dat wordt zo heel erg onderschat. En als de mensen daar meer informatie willen hebben, kunnen ze, moeten ze even kijken bij ons op de website, daar vinden ze de link en contactpersonen uh, contactpersoon en noem maar op. Voor alle informatie. Dan weten ze waarvoor ze het Ja, Ja, doen. dus de doorlink ja, ja. vanaf nationale-moederdagbrunch.nl gaat dan, nou, dan naar de VKS. De VKS. Okay. Ja. Um, hoeveel aanmeldingen heb je al? Ja, ga ik niet zeggen. <laughs> Omdat ik het ook nog niet 100% weet. Nou, in het begin heb ik gehoord, uh, uh, hoge verwachtingen, 1600 deelnemers, Barbara. Ja. bla bla. Of je dat gaat redden, dat zien we dan nou volgende ben, week. wel. Uh, ik ben altijd heel positief ingesteld. En een hele hoop mensen raden het allemaal. Oh, heb je MBL 1600? Ik zeg, je moet ook inzetten. Nooit. Je moet hoog inzetten. Bent nooit. Kijk, ik bedoel, voor hetzelfde geld heb je het wel. En, en, uh, maar goed, het is een begin voor de aankomende tijd, want ik bedoel, het is nieuw, dus... nieuw. Ja. Het is uh, onwennig en uh, ook de ondernemers moesten eraan aan winnen. Iedereen moet eraan aan winnen, ook zelfs wij. En het grappige van dit verhaal is, ja, oké, okay, dus je zit al te hoog in en voor 5 euro, het is betaalbaar. Uh, er worden ja, het is van daarna, ja. er worden van allerlei uh, kleine activiteitjes we nog in het centrum door de uh, lokale ondernemers. Dus ja. Het kan een hele onwijs gezellige ja, dag gaan worden. Ja, ja. En... Ja, ja. Maar, maar... Ik moet, moet ik toch even terug. Want uh, uh, je hebt net ook al een beetje aan de bar uh, uh, gesproken over oh, het weer, weer enzovoort. En, uh, ja, ja, ja, dat is een vaste plek Die, bij jou. Ja, ja. Ja, je kom, ja. ik, ik kom ja. mezelf ja. in, hè? Ja ik, kom, ja, ja. Ja. Maar, maar, ja, ik kom er niet eens meer zo wel. Maar goed, uh, waar ik naartoe wil is dat het natuurlijk allemaal leuk en aardig is. Maar je kan dus niet zondagmorgen aankomen lopen van ik doe ook even mee. Het is wel de bedoeling nee. dat mensen zich ja. van tevoren... Heel goed. Ja. Dit is ook heel belangrijk, ja, dat mensen belangrijk. van tevoren ja. Uh, ja, kan het niet, bij kan jullie niet? komen. Als er nou, ja. nou kijk, we dan, we ja. 200 man komen, dat kan toch niet? Nee, want nee. Wij, wij... Kijk, de, ik, ik kan wel zeggen, Je bent daar niet op voorbereid. Nee, ja. Ja. Je, je hebt te maken met, met voedsel en, ja, en, en, en, en, en, en bederfelijkheid. En wij gaan onze leveranciers... Kunnen wij, zeg maar, op uh, vrijdag... Moeten wij alles in huis hebben. En dat geldt ook de laatste dag voor de kaartverkoop. Ja, en, en, en, en uh, daarom zeggen we ook zo, bestel online. Je kunt ze niet meer daarna krijgen bij de andere bedrijven. Nee, okay. Want wij moeten dan de inschatting maken, want er? gaan we alles indelen, ja. plannen... En dan krijgt alle horeca wordt dan geïnformeerd van oké dat en dat kunnen we verwachten. Hou er rekening mee. Maar we hebben wel een kleine overloop. Voor het geval. Ik vind de kleine overloop roepen vind ik al gevaarlijk. Ja daarom dat doen wij niet. Ik denk dat je wat jij zegt, Michel, moet gewoon knallend zeggen. Vrijdagavond om vier uur of welke tijd je ook zet en dan mag je hier rustig zeggen door deze. Nee dat dat doe ik ook. Dan is het afgelopen. En wanneer is het echt afgelopen? Vrijdag. Vrijdag om om negen uh, uh, uur s'avonds. Nee, nee, ik bedoel, dat geeft de ja. horeca ook nog een beetje een kost. Ja, okay. Dus we gaan... Als jij zaterdag nog brood kan bestellen... is zaterdag vrijdagavond... kunnen wij het okay. nog bestellen. Mm -hmm. Dus uh, hij en zij... die uh, moeder wil verwennen... Oh. Oh. uiterlijk 9 uur... vrijdag uh, opgeven... via ja. mo moederdag... Nationale nee, het, het is niet, natuurlijk niet alleen voor moeders. Hè. Laten we dat ook wel vooropstellen. Het is nee, ook voor, voor hij voor, of zij die wil verwennen. Juist. En, en voor moeders, kinderen, uh, opa's, iedereen, alma's, tantes. Juist. Neven, is, en neven en, en, en nichten. En nu heb je kans om voor een laag bedrag met je hele familie aan tafel nou, te zitten. Nou, dat is toch hartstikke gezellig. Kijk, en dat, ja. Ja, precies. En, en, en dat, maakt het, dat is de uitdaging een beetje. En dat ja. is eigenlijk wel een beetje saamhorigheid. En dat is eigenlijk bela belangrijk. Ja. En uh, dat is een hele mooie promotie ja. voor het dorp. Hè. Zeker. Zeker. Ja. Zeker, zeker. zeker. Ja, ja. Uh, uh, we ja. hebben het er al eens over gehad. Uh, het kan beginnen met 100, maar als je over vier jaar de naam is uh, bekend, geleg, ja. mensen uit Gelderland krijgen meer te komen brunzen. Ja. Ik hoorde daar overnachtingen bij, er horen allerlei Juist. dingetjes bij. Ja, ja. Dus dan en wordt het een is zeer heel... grote promotie. Nou, voor, was, voor wij, wij zijn er op uh, zeg maar, 10 april zijn we ermee naar buiten. officieel gekomen. En het grappige was, de eerste kaarten werden besteld vanuit Groningen. Ja. Zo. Dat is echt waar. Dat is leuk. Ja, ja, ja. Ja, die mag inderdaad ook wel uh, kaart 1 en 2 uit Groningen. Ja. Oh, wat ja dat is. Dus was heel wel speciaal welkom ja. mee te doen. Ja, ja. Nou, dat ja. waren er ja, ja. acht. dus die kwamen, leuk. ja die waren op dat moment, via, hadden zij een hotelboeking of bij Centerparks. Nou ja. En die gingen dan hier naartoe. Dus dat maakt het ludiek. Leuk. Hoe is het met Centerparks? Do Doet hij uh, uh, positief jammer mee? Nee. Okay. Dat moet. Ik hangt niet geen posters op? Nee. Dat is jammer. Eigen belang, hè? Ja, zeker jammer. Ja, nou, ja dat vind ik zo. Ja. Zij hebben ook brunches, hè? Ja, ja maar ja, ja. goed, zo zijn er, jammer genoeg zijn er ook een aantal andere ondernemers. Eén keer per jaar. Ja, ja. Ja, nou, ja, precies, zo zijn er een aantal andere ondernemers in Zalm. Ja, en, en, ja, die komen met een hele andere prijzen aan. Ja, ja. ja, ja dat is bedoel, het niet leuk meer, hè? Nou ja, jammer. Ja. Weet je wel. Nou. ik bedoel, uh, um, het, is, het gaat altijd met eigen belang, heeft ja. het te maken. Nou wil ik iets vragen eigenlijk. Ja. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Waar staan die tafels? Wat een goede vraag. Uh, wat een goede vraag, hè? Ja. Ja. Dus Waar staan ze? In het dorp? In de ja. haltestraat? Op het plein? Nou, we uh, beginnen nou, sowieso in de haltestraat. Met je één. Waar zit die? Maar, nou, dat zeggen we niet. <laughs> dat zeggen we allemaal niet. Het kan uh, boven aan de, de haltestraat staan of aan het begin. Dat weten we niet. Okay. Dus. Maar kijk, nee, je, de, je de, de keuze is vrij. Je hebt hier twee horecaondernemers. En dat oh, is Laurel zit. en ja. dat is nuf. Dus de logische gedachtgang zou, zou zijn voor mij: ik begin bij Nuf of ik begin bij Lauro en daarna ga ik uitzetten. Is dat logisch? Nou, er komt, laten we zo zeggen, er komt één hele lange tafel. En waar iemand gaat zitten. Ik Zo, bedoel, er zijn een aantal vrij, uitgiftepunten. Vrij, ja. waar iemand, je, je, gaat je, uh, je gaat je brunch ga je halen bij een aantal uitgiftepunten. Die staan klaar. Die, die staan er neem dan. je mee en die ga je naar dan, de tafel. En dan. dan kun je aan de tafel gaan zitten. Oh, okay. En waar je dan op dat moment wil zitten. Wil je bij, bij de meerpaal gaan zitten? Uh, of, of wil je bij Nuf gaan zitten? Dat is, Yo, vrij. Dat is ieder voor zich. Ja. En dat we lekker naar de tafel. Hmm. En dan komen de mensen Die natuurlijk met een gezellige snoetje op moederdag. <laughs> en die gaan dan heerlijk met een spontane actie. Moeder in de watten leggen. En de rest van de familie. Daar komt het een beetje op neer. Ja, leuk. Ja, maar, uh, de tafel staat in de Radensraat en je gaat zitten waar je zit. En je wordt bediend vanuit de horeca. Die meedoet. Dat is eigenlijk een beetje. Wat doe je slecht weer eens? Daar gaan we gewoon door. Wat het grappige nee. is. Ja natuurlijk. Daar, dat bedoel ik ook. Maar... Nee, kijk, uh, je moet voorstellen, er zijn markkramen. En die markkramen hebben normaal altijd met twee planken te maken. En er wordt nu één plank tussenuit gehaald. Dus dan kun je gewoon oh, schuilen okay, onder het. Okay. Oh, wat gezellig, wat nou, heel knus. Ja, dat is ja. goed. Ja. Ja. Maar ja, we gaan ervan uit dat het prachtig mooi weer wordt. Ja, want de uh, voorspellingen zijn ontzettend goed. goed. Ja. 2021 20 graden worden voorspeld. Het oh. heel mooi weer. Oh. Ja, jongens, ik weet niet dat ik een weerbericht zelf... in jullie <laughs> kijk. Ja. Ja. Ik kijk s'nachts naar buiten, Michel. Ja, dat is, ja. ja. Het is genoeg. Ja, maar ik kijk altijd vooruit. <laughs> ik kijk nooit een weerbericht. Het grappige ja, is, moederdag is altijd mooi weer. Ja, daarom. Vaak wel, hè? Ja, vaak wel. Ik vind ook dat je daar vanuit moet gaan, anders moet je buiten niks organiseren. Nee, maar, nee, ja, het zit natuurlijk nee. heel gewaar. Nee, het is wel een vraag om, om even over na te denken. Maar het zit dus, wel uh, droog al ja. ja. Je moet ja, toch een alternatief hebben, ja. He? ja, eventueel. Je, Inderdaad, moet je, je haalt één plank ertussen uit en je schuift ernaartoe. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan zal het drie druppels. Uh, maar we gaan er vanuit dat het mooi weer wordt. Uh, we gaan nog even samenvatten, want we gaan zo weer uh, verder. De Nationale Moederdag Moederdagbruns volgende week. Hoe laat mag ik aankomen zitten? Vanaf 11 uur. Vanaf 11 uur ben je welkom. Wel van tevoren kaarten bestellen. Ja. Uiterlijk aanstaande vrijdag 9 uur. Ja. Want de broodjes moeten besteld worden. Ja. En als je op zondag komt, heb je gewoon pech hard. Ja. Ja, daar komt het omheen. Heel duidelijk. Ja. Dank je wel, Nou, jullie heel hartelijk bedankt voor uh, de, uh, de ja. en graag gedaan. Toelichting. Ja, ja, nou ja. ja, ik hoop dat ja. er heel veel mensen komen. Ik hoop het echt. Dus ja. iedereen die nou voor plan is even een kaartje halen, ga vandaag nog eventjes. En maken we bij de lokale ondernemers. Moet ik ze allemaal opnemen? Zeg ze nog even, ja. Nou, dat is bij het VVV. Dat is bij De Bruna op de Grote Krocht. De Primera in de Haltesraad. Café Nuf. Lekker bakje koffie doen even. Of kaas Tromp, stromp. Lekker stukje kaas halen. Dan een kaartje erbij. En café Laura Hardy. Maar ja, dat is natuurlijk altijd voor de middag voor de borrel. Hè. Ja, oké. Okay. Maar okay. Dat, dat gaat naadloos over, denk Daarom. ik dan. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk.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 We zijn bij het tweede ja, ja, het item. En dat is de mens achter de politiek. Maar ja, er ligt hier ineens zoveel papier. Wat ons uh, afgelopen paar dagen is toegekomen. Dat we er niet onderuit komen. Kees Mettes, welkom. Goedemorgen. Om hier toch even over te praten, als je het niet erg vindt. Nee, vind ik niet erg. Vind ik niet erg. Uh, want het is natuurlijk... Uh, uh, hier even kort, we komen ja, ja. straks op terug. Het is natuurlijk nu, uh, nu rond, nu kan er gewerkt worden. Da daar gaan we nu vanuit, toch? Ja, dat is zo. Uh, het is een kwestie van 13 mei uh, raadsvergadering. 13 mei benoemen van wethouders. En natuurlijk het coalitieakkoord uh, okay. daar presenteren. Daar gaan en dan we... vooral kijken hoe erop gereageerd wordt. Daar gaan we uh, zo even naar kijken. Het is nu openbaar. Ja. Oké. Okay. Maar eerst, want dat is eigenlijk uh, ja. uh, het, het item, de mens achter uh, de politicus. Kees Mitters, uh, hoe lang zit jij in Zandvoort? Het is een inkopper, ik weet het. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, zit, ik, uh, ik ben in 1949 in Zandvoort geboren, in de Gerkenstraat. Um, en uh, ja, uh, Een heel andere periode natuurlijk Dus het is al even geleden Ik zeg ook maar 49 En dan klinkt het wel heel oud ook Moet ik eerlijk te zeggen hoor. De virus 64 eigenlijk Nou ja, maar... de, daaruit op, op volbeduren 49 uhm, Straks komt Geer Sensen okay. Over zand of de in de oorlog Dat heb je natuurlijk ook meegemaakt nou, Gerkenstraat is blijven staan toch? Gerkenstraat ja. is blijven staan Ons huis stond naast de Wilhelmina school die er even, ja, hij is natuurlijk uh, gesloopt en een nieuwe school mm -hmm. voor teruggekomen. Maar de schoolfunctie is er nog. En uh, wij woonden eigenlijk direct aan de duinen. We konden uh, naar achter de Vazantenstraat, huidige Vazantenstraat door de Vrije Duin in. En dat was, was heel daar aantrekkelijk. Was niks, he? Daar was nauwelijks iets, heel weinig. Ja. De schelp was De schelp ja. En de schelp is natuurlijk wel een heel uh, belangrijk punt geweest in die periode ook. Omdat... Uh, bijvoorbeeld, we kennis maakten met uh, ja, landgenoten uit Indonesië. Uh, mensen die daar in de, uh, bij de politieke acties geholpen hebben. Gezinnen die <coughs> deze kant uitkwamen. Dus ik kwam eigenlijk al heel vroeg in contact met mensen die toch een andere afkomst hadden. Hoe was en... dat, die, uh, die kennismaking? Want jullie speelden met die. Uh, eerst de Schelp was een opvanghuis voor mensen die uh, uit Indonesië kwamen, moet ik zo maar te zeggen. Ja. Uh, en jullie, maakten, jullie speelden met elkaar. Ja, we speelden met elkaar. We maakten ook, moet ik zeggen, ruzie met elkaar. Is ja, dat dus... hoort erbij. Ja, dat is dus <laughs> van alle tijden. Uh, en dat was natuurlijk ook wel uh, wat dat betreft. Maar we speelden ook met elkaar. En uh, uh, we hebben een fantastische tijd gehad. We konden natuurlijk voetbal in die duinen. We konden in die duinen rommelen wat je eigenlijk maar wilde. Ik moet eerlijk aan eerlijkheid zeggen. Over tolerantie en ruimte gesproken. Er kwam eigenlijk van alles. Hmm. En ik moet zeggen dat ik dat erg gewaardeerd heb. Daarna kwamen bijvoorbeeld... Ik wil me herinneren dat de Turkse gastarbeiders kwamen die in Sandam gingen werken en zo in de fabrieken. En die werden ook daarna gehuisvest in de, op de Schelp. Gingen welke periode we we praat je dan? Dat praat ik uh, <coughs> 10, 12 jaar later. Die Schelp is voortdurend... Net, net na de oorlog. Dus. Ja, na, ja, in de 60er jaren dat de economie zo opkwam mm -hmm. dat we uh, mensen... Van Turkije kwamen, uit Spanje kwamen voor de Hoogovers. En daar gingen we ook mee voetballen. En ja, daar gingen we leren een beetje Turks eierenbakken in, als okay een <laughs> En uh, dat vond ik, moet ik zeggen, fantastisch. We hebben er echt een vrienden over overgehouden heel lang wat dat betreft. En ook leren omgaan met andere cultuur, andere mensen. Welke, dat is voor mij heel belangrijk. Op welke school heb jij aangezeten? Uh, hoe was dat in de oorlog op school? En ik ben na de, na de oorlog, hè, dan, ik ben dus in uh, de Mariaschool geweest, de Mariaschool die eigenlijk nu nog steeds uh, daar staat en daarvoor heb ik op de kleuterschool gezeten in de Lijsterstraat, waar nu de, de flat seniorenflat is, was de, dat was de kleuterschool voor de. de, ja, dat voor was de, de kleuterschool van de, van de Mariaschool, want er zaten allemaal uh, uh, uh, zusters. In het begin nog uh, enkele zusters meegemaakt, ja. ja. ja. Dat werd ook langzaam maar zeker minder. Maar die waren er nog wel. Zuster Augustines. en dat ze... Ja, meester Franke dan weer. Meester Franke is van die andere school. Is dus van die andere school dan al weer een tegenpoot. Bosman, wat, eigenlijk... Bekende aan. Bosman en Franke waren bekende mensen. En ik weet waarom jij Franke zegt. Want volgens mij heb je ook moeten bukken voor die tabakzaus. Ja, ook. Hij was, <laughs> hij was wel heel makkelijk in het rondslingeren van allerlei voorwerpen. Of links of rechts is een tikje uitdelen. Ja, het werd ja, ja, ja. toch geaccepteerd. Maar in ieder geval het... kwam, mijn, kwam mijn vader of moeder dan niet naar school... om verhaal te halen... <laughs> Je krijgt er nog een. Ja, ik kreeg er nog een. Wat je dan nu wel eens om je eens ziet gebeuren. Um, hoeveel broers en zusters? Uh, ik heb uh, twee broers en twee zusters. En uh, ja, opvallend is natuurlijk dat ons beroepkeuze is hetzelfde is geweest. Mijn twee broers die, uh, zijn bij de politie aan het werk geweest. Eentje, de andere werkte nog. Ik ben zelf ook bij de politie aan het werk geweest. Net als mijn vader. Dus ik moet zeggen dat we daarin... Zoals mijn jongste zus het zei. Want die ging dus niet bij de politie. Die had tenminste een vak geleerd. <laughs> maar dat gebeurde vroeger. Hè? Dat mensen uit de gezin vaak ook. Al ja. de kinderen vaak ook hetzelfde beroep uh, gingen doen. Als Tenminste dat weet ik van mijn vader ook. Ja, die, uh, dat, uh, dat, dat, Alhoewel ik moet zeggen dat mijn vader niet direct reclame gemaakt nee, heeft. Nee, Hij, ja. uh, maar ik, je groeit er wel mee op. Ja. Het politiebureau aan de Hoge Weg. Uh, wat daar stond. De voormalige school. Het politiebureau. Ging je brood brengen tussen de ja. middag naar je vader. Ja, een paar boterhammen. Ja, ja, ja. Zo groeide je wel een beetje in, het, in, in die wereld op. ja. ja ik heb het alleen van binnen een keer mogen zien. Omdat er iets met een bal gebeurd was. En een raam en zo. En, en toen moest ik daar wat blijven. Oh, um, ja. Je zegt het zelf van Maria school. Dan uh, middelbare school. Uh, gelijk naar de politie of politieacademie. Ik ben uh, naar de politieschool school geweest. Dus voor de opleiding voor agent. Dat was in de Bloemendaal in de tijd. En uh, ja, dan op de fiets. We kregen ook fietsexercitie trouwens. <lacht> dus dat zijn dingen, die blijven hier natuurlijk wel bij. Dat je wel netjes naast elkaar ja. moest kunnen fietsen met z'n tweeën. Of in een kolonne alleen. Uh. En uh, ik ben dus de agentenopleiding gaan doen. En na een jaar, dat deed ik een jaar over, kwam ik in Haarlem terecht. En uh, ja, toen was ik 18 jaar oud. Uh, dus eigenlijk heel jong. Uh, niet zoveel levenservaring. En dan uh, ja, ga je andere dingen meemaken en dingen zien. Waar heb je uh, gediend? In, in, uh, in Zandvoort en omgeving of verder weg? Ik ben voornamelijk in het werk geweest. Ook uh, op de Koude Hoorn al? Op de Koude Hoorn, ja. Nou, daarvoor, nee, daar hoor ik nog in de Smedestraat. En ik, heb, ik ben in. Ja, het is dus echt even geleden. Dat heb je met zo'n programma als dit natuurlijk. Ja, we gaan helemaal terug. Nou, we zijn al eind op weg. Ja, oké. Okay. Maar ik ben in 1968 uh, begonnen in Schalkwijk. Toen Schalkwijk bijvoorbeeld oh, nog niet gebouwd, ja. nauwelijks volgebouwd was. Er was alleen Europawijk nog. En uh, een stukje Boerhavenwijk. Meerwijk bestond nog niet. En uh, was ik fietsagent. En dan uh, de jongste bediende, die pakte de fiets. Eén scooter. Een politieauto was voor de oudere collega's. Ja. En je ging de fiets naar de waterpolder. Het woonwagenkamp viel er toen onder... Uh, het bureau Oost had je de, uh, de werkplaats van de spoorwegen, verkeerregelen nog op een ouderwetse manier. Dus dat is mijn start geweest bij de politie. Dat uh, uh, bureautje staat er nog steeds, maar is inmiddels natuurlijk al helemaal volgebouwd met, uh, met een winkelcentrum eromheen en een flatgebouw. In Schalligwijk zelf? Ja. Ja dat, ja, dat heb ik meegemaakt in de loop van de tijd. Ik ben... Uh, uh, ja ik, wat heb ik gedaan ik, dat, oh, dat, even terug naar het bureautje wil je dan in Schalkwijk dat we, we zijn eerst begonnen in een woning beneden daarna hebben we een kantoor in de jaren ben ik daar teruggekomen en zo uh, toen de politie veranderde. Uh, politie in verandering moesten dichter bij, de, uh, bij het publiek komen. Was ook nodig, want er was een beste afstand gecreëerd. En zijn we daar met teams begonnen, wijkteams. En in die periode hebben we daar een bureautje gebouwd. Okay. En dat heb ik dus meegemaakt, de bouw daarvan. Uh, en nu die... staat er een heel vervelend gebouw, uh, wat nauwelijks meer in gebruik is. Want je ziet het ook niet zo goed. Je ziet het niet goed. En we zijn natuurlijk naar de centralisatie gegaan. Groot, groter, het grootst. Waar ik wel een beetje mijn vraagtekens bij zet, maar. Nou, dat hebben meerdere, meerdere politieagenten hebben daar een vraag tegen bij. Zelfs tot aan de nationale politie toe. Uh, maar men wil toch die kant op, geloof ik. Dus we moeten afwachten wat daar, uh, ja, wat zich, is... hoe zich dat gaat ontwikkelen. Zo is dat. Zo is dat. Uh, hele carrière bij uh, de politie? Ja, ik, uh, dat heb ik gedaan. Maar ik heb de Marcel gehad dat de mogelijkheid om te, door te groeien in de organisatie die aanwezig is bij de politie. Mm -hmm. Toen in die periode en nu nog. Dus ik ben uh, na avondstudie en zo, uh, VWO, ben ik naar de politieacademie gegaan. En daar kom je voor de officiersopleiding in aanmerking. En dan ga je dus, uh, ja, andere, of andere kanten, kun je andere functies in de organisatie. Ben je, ben je de bestuurlijke kant op? Ook. Ik ben uh, uh, beleidsmedewerker geweest in Haarlem, van de korpsleiding. En uh, daar maakte je dus deel van uit in die periode. Dat heb ik twee jaar gedaan. Mm -hmm. Maar dat was niet mijn meest favoriete deel, moet ik zeggen. Nee. Toen werkte overigens 500 mensen hè, bij de politie in Haarlem nog. Dus dat was een... Uh, eigenlijk wel een groot concern, wat dat aangaat. En ik heb daar uh, uh, beleidswerk gedaan, maar na twee jaar vond ik dat eigenlijk wel een beetje, uh, beetje gesneden. Het, het was niet mijn ding. Nee. En ik ben daarnaast operatieel leidinggevende, teamchefs in centrum. Ik ben korpschef in Velsbeen. Minder buiten dus. Ja, de vertaalslag van beleid naar uitvoeren en zo, daar ben ik vooral tussen gaan zitten mm -hmm. toen. En ik moet zeggen dat ik het geëindigd heb op een hele leuke manier. Want uh, ik kreeg de gelegenheid om uh, het laatste jaar wijkagent weer te zijn. En dat vond ik fantastisch. Ja. Dat is in Haalem-Oost uh, geweest. Oost, uh, Schalkwijk is wel het grootste deel van mijn carrière heb ik daar gewerkt. Volkswijken, wat dat betreft, gebeurde erg veel. En uh, ik kom weer terug op de, de, ik de, wilde de, zeggen, dus wij, de aangifte opnemen ja. uh, tussen de jongeren en zo. Uh, dat was Waar uh, je begonnen bent, ben je ook geëindigd. Ja. Ik en en toen heb je tegen je zuster gezegd, had je maar de vak moeten leren. Ja, toen kon <laughs> ik het opdraaien. <laughs> toen <laughs> had ik wel een beetje ervaring op gedaan. Want in die tussentijd <coughs> gebeurde er natuurlijk van alles gebeurde er mee optredens. De uh, Nieuwmarkt uh, Nou ja, uh, uh, hmm. 30 april in Hanau was ook wel natuurlijk grappig om met de scoot, met de motor en de zijspan. En met een, uh, het spel met de jonge Verjagen en dat soort dingen meer? Dat hoorde er We ook een bij de mooie tijden. Ik vind het een mooie tijd, mooi um, vak gehad. Dan ben je uh, gepensioneerd, FLO heet dat netjes. Uh, is daar de, uh, de politieke grondslag gelegd of zat hij er al voor in? Nou, die zat, er, die zat er voor die tijd ook wel in, want ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in politiek. Ik heb het niet actief uh, beoefend, om het maar zo te zeggen, in een functie al heel vroeg. Maar ik was wel geïnteresseerd. Ik ben wel geïnteresseerd wat er in de wereld gebeurt, wat er in het dorp gebeurt, wat er in de stad gebeurt, wat er in Nederland gebeurt. Dus dat heb ik altijd wel gehad. En ik kreeg dan tijd en ruimte. Ja. En dan word je door iemand gevraagd van, uh, is dat niet iets voor jou? Nou, dan zeg je, oké, okay, kom een keer kijken, nou... En zo rol je ja, daarin. Daar, daar, daar zie ik dat ja. hier nu. Het ja, ja, ja, ja. zal goed. ongetwijfeld de, de Brune geweest zijn die daar een setje aangegeven. heeft. Ook, ook. En de heer Bluis kan ook wel. En de heer Bluijsken ook wel. Die kan ook klanten werden ja. Uh, nou ja, De heer Bluis kan aan de bak heb ik begrepen. Want dan kun je die sprongtool even maken de laatste ja. paar minuutjes. Ja. Um, want uh, na, het politie, uh, na de politiecarrière ben je dus wat gaan rusten. ...en de politiek ingedraaid. Je hebt een hele tijd uh, op de achtergrond bij het CDA meegedraaid... ...en nu kom je op de voorgrond, want uh, je wordt nu raadslid natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik uh, ben erin gegroeid. Dat je was is... eerst nog voorzitter, hè? Ja, ik ben dat nog. Nog. Dat, daar gaan we dus wel mee stoppen natuurlijk. Dus we gaan een ledenvergadering bij elkaar roepen... ...om uh, functies te herverdelen. Uh, dat klopt inderdaad. Ik was uh, voornamelijk op de achtergrond. Ik ben partijvoorzitter uh, van CDA Zandvoort. En ik was wel buitengewoon raadslid. Mm -hmm. Die combinatie is dan wel binnen onze partij uh, acceptabel. En daarmee groeide je dus ook in het raadswerk. En nu komt er een andere positie. Dat realiseer ik me heel goed. Ik wil er ook voor gaan. Dat heb ik ook gezegd. Ook uh, tijdens de uh, verkiezingscampagne. Het wordt nu echt... Gaat het nu om het echt want ik ben fractievoorzitter. Fractie ja, en dus, naast jou alles. komt de Fred Kransberg te zitten en dat is de fractie van uh, het, het CDA op dat moment. Ik heb ja. er een aardig stuk over gelezen. Um, ik heb ook jullie persbericht uh, gekregen. Uh, hoogelijk nieuws staat erboven. Ja. Ik mag daaruit citeren, begrijp ik. Ja hoor, ik heb er geen moeite mee. Um, jullie uh, coalitieprogramma uh, is klaar. Dat heb ik hier ook liggen. Dat was nog een klein beetje uh, geheim tot gisteravond. Ja, de, het is natuurlijk officieel als het getekend is. en We hebben het in, de, in de raads, uh, het raadshuis getekend van de week, donderdagavond. Zes me zeven mensen. Zes mensen, twee van elke partij. Mm -hmm. En de uh, informateur. Um, Jullie gaan drie wethouders benoemen. Alleen één wethouder die gaat iets laten beginnen. Dat, ja. be dat betekent dat Ander Zandberger die gaat tot 1 juli doorwerken. Ja, dat, is, dat, is, dat, st dat staat in het initiatief ja, ja, ja. wat nu openbaar is en wat uh, andere politici gekregen hebben. Dat klopt, dat is juist. En dan neemt uh, meneer Kuiper het over en dan uh, ja, meneer Kuiper... is eigenlijk de stelling die al een tijdje rondgonst in het dorp is uh, waarheid. Meneer Bluis, uh, meneer Cohen. En meneer Kuiper, dat wordt het college. Dat klopt. Okay. dat klopt. De taken zijn nog niet verdeeld. Tenminste, er ligt een onderliggend stukje waar het wel is. Maar daar gaan we het nog niet over hebben. Nee, dat is ook een zaak natuurlijk van het college zelf. Hè. Daar speelt de burgemeester ook nog een rol in. Die heeft ook een takenpakket. Gemeentesecretaris, je moet het natuurlijk goed met elkaar doorspreken. Het is absoluut natuurlijk wel zo dat je daarover gesproken hebt met elkaar. Dat is gewoon goed gebruik. Alleen daar ga je nog niet mee naar buiten op dit moment. Dat gaan we wel doen hoor, want we gaan echt niet zo geheimzinnig doen. Nee, dat is, we hebben dat geen is ook niet... niet we hebben uh, geen zo, zo, ken ik, zo ken ik dat ook niet. Um, het, coalitie op hoofd, het coalitieakkoord op hoofdlijn heb ik hier voor me. Wegen kunnen we daar niet echt te diep op ingaan. Er staan natuurlijk allerlei kreten in. En, en, en dat ja, moet nog uitgewerkt voornemens worden. voornemens. Uh, het en het, en het en borgen fysiek. van, het bevorderen, de zorg voor uh, en, enzovoort. Het versterken van, promotie. Het zijn nu nog allemaal loze kreten. Uh, er komt... Nou, raads... klaar, hoor, maar... nou maar... <laughs> er staat nog dus, niet ik je ga kunt dit. Op... Hof... Ja, als je het leest wel Maar er zit erg veel achter, er is natuurlijk wel over gesproken Juist. En doorgedacht en, en die kant wil ik ook een beetje op, ja. want dit is natuurlijk een heel algemeen stuk ja. uh, Straks ja. komt er een raadsprogramma Waarin het nog verder komt ja. En dan komt er nog een stuk uh, Wethouder Bluis is verantwoordelijk voor punt, punt, punt, punt. Ja. En dat is natuurlijk het belangrijkste punt ja, absoluut. Want dan absoluut. kunnen we iemand aanspreken op zijn, uh, zijn aandachtspunten. Ja, absoluut. absoluut. Als die taak, taakverdeling openbaar <tie> gemaakt wordt... Uh, dan is duidelijk welke wethouder waar verantwoordelijk voor is. Maar, en dat heb je uh, ook in dit stuk kunnen lezen... waar het uh, verantwoordelijk om items gaat... waar wij absoluut voor willen gaan is een collegiaal bestuur. En dat, uh, ja, dat blijkt ook wel uit, het, uh, uit de hoofdlijnen van dit akkoord. Als je bijvoorbeeld de 3 decentralisaties neemt, waar veel over gesproken wordt, ja. waar uitgesproken mening over is bij, uh, bij mensen. Daar hebben wij dat uh, gesplitst, daar hebben we goed over nagedacht. Maar wat daar ook onder ligt is vooral dat we daar gezamenlijk verantwoord voor willen zijn. De drie partijen, maar ook de drie wethouders. Die en dat ligt niet bij één wethouder. Heeft natuurlijk voor- en nadelen. Wij zien er meer voordelen in en wij hebben er daarom voor gekozen. Ik heb toch iemand gehoord die daar heel veel nadelen in zag en die zelfs een open sollicitatie deed. Ja dat klopt, dat is mij ook opgevallen Want het was heel opvallend in de raadsvergadering uh, Wij denken er heel anders over uh, Wat dat uh, betreft Het kan niet zo zijn dat de kennis bij één mens aanwezig is Er is geen enkele organisatie die zich dat permitteert dat... Ik wil, ik wil uh, daar nog even op terug Want jullie hebben het over uh, collegiaal bestuur uh, Dat horen wij sinds onze uh, uh, opzet naar de verkiezingen En in diezelfde vergadering hoor ik weer iemand schreeuwen Gaan we dat nou eens aanpakken? Ja, wat mij, wat mij betreft uh, kan, ik het aan, kan ik een voorbeeldfunctie daarin zijn om niet hetzelfde gedrag uh, te vertonen, maar wel uh, uh, iemand daarop aan te spreken. En daar zijn natuurlijk uh, mogelijkheden voor. We, wij hopen in ieder geval, en dat is uh, uh, echt vanuit de coalitie erg belangrijk, dat we we willen, we willen echt ruimte geven. Je kunt ook zien in dit stuk dat er over een vervolgproces gesproken wordt in een raadsprogramma. Wij zijn behoorlijk op weg al met een raadsprogramma. Dat is ook onze verantwoordelijkheid, vinden wij. Als wij besturen, nemen wij het initiatief en dan gaan wij in raadsprogramma een concept maken. Maar het is absoluut zo dat er ruimte in zal komen voor anderen om daarin mee te denken, mee te doen, suggesties te, te leveren. Mm -hmm. Het is geen dichtgetimmerd verhaal. En dat willen we ook in deze periode uitstralen. En ik hoop van harte... Uh, dat, dus iedereen mee, dat iedereen mee gaat doen. Dus dat ja. Het, ja, dat, dat ja. het toch bereidheid ja. is. Zowel ik best begrijp dat het zuur is en vervelend is. Als je hard gewerkt hebt voor de gemeente Zandvoort. Je jaren ingezet hebt. En dat je dan op een gegeven moment met zo'n aanslag geconfronteerd ja. wordt. En de gevolgen daarvan. Ja. Ja. Maar goed, uh, uh, als je wil winnen moet je, moet je ook kunnen verliezen. Dat is waar, dus. dat hoort erbij. Hè? Wij... Uh moet afsluiten, want wij uh, hebben nog ja. een gezellige uh, ondernemersbabbel. Oh, dat is, uh, Kees. Dat is, nog, dat is <laughs> ja. heel belangrijk. Kees, <laughs> hartelijk dank. Duizend, ja. En wij, uh, wij hebben net afgesproken dat wij jullie streng gaan volgen, dus wij zien elkaar zeker nog een keer terug. Nou, Dankjewel. Wij we graag, houden contact. We komen graag terug hoor. Hé, hey, fijne programma verder. Ja, Dankjewel Kees. Ja, Stone even sunset. The water's on fire, my true love is singing, we kiss and conspire, sing a song for the ocean, a song for the sky, a song for tomorrow, love sweet by and by, for the child who's coming, and for dreams that come true, sing a song for each other, for me and for you. Sing a song for all lovers, all the stars in the skies. Sing of Stonehaven water home, Stonehaven sunrise. Stonehaven sunset, the desert's on fire. Christ on the cross again burns. Desire. They are shooting at random, though they aim at us all. It's the children who rise up and children who fall. All the angels are weeping. The sweetest of tears fall like rivers of mercy to wash all our fears. Sing a song for old glory and a future that dies. Sing of stone, even desert home. Stonehaven sunrise Stonehaven sunset The city's on fire The soldiers just smile and say This guns for hire Give in to the beast, boy Give in to the thrill It's just human We of the we are gone. En wij hebben onze laatste gasten voor het, het laatste uur. En dat zijn uh, Eugenie en Ben van Dobie Dierenwinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, het is in de serie uh, De Mens achter de Ondernemer. Eugenie, jij kan niet zo goed. Uh, nee, je bent, ben niet, niet zo, heel niet heel zo heel goed daar ja. ja. nee. Dus moeten we Ben nu maar vragen? Ja, ik zal af en toe invallen. Okay. Die Dobie Dierwinkel is een begrip in Zandvoort. Jullie zijn er al, he, jullie zijn er nog niet zo, hoe lang heen zitten jullie hier bij Dobie? Wij zelf hebben de winkel uh, onderbij tien 10 jaar. Tien jaar? Tien jaar al? Negen jaar. al? Oh, echt jaar. waar? Ja, ja. En jullie ja. hebben het toen overgenomen? Hè? Wij Van het overgenomen ja, hebben overgenomen en de Dobie Dierenwinkel is volgens mij zo'n vijftien, jaar. Die is al heel lang. Jaar, gok ja, ja, ik al wat ja. al is. Daarvoor ja, ja. Ja, was het dierplezier. Ja. Ja. En daarvoor was het Wezenbeek. week. Ja, ja. Ja. Ja, en hoe, hoe zijn jullie nu uh, hier in Zandvoort terechtgekomen? Jullie, komen jullie uit Zandvoort? Na, bijna helemaal, ja. Wat, wat, wat is bijna helemaal? <laughs> ik ben wel in Haarlem geboren en mijn vader was uh, Haarlemmer, zeg maar. Mijn moeder is Zandvoortse. Oké. Okay. Dus uh, ja, en mijn vierde, vijfde ben ik naar Zandvoort gekomen. Ja. Dus uh, ja, het is me nooit bekijkt. Ik voel me Zandvoortse. En ben? <laughs> Ik ben er ook geen originele antwoord. Uh, toen ik een jaar of zes was, ben ik deze kant op gekomen. Wat heb je ervoor gedaan? Ervoor gedaan? Ja, eigenlijk uh, uh, niet zo heel veel. Gewoon uh, lekker in de rondte. Gewoon opgroeien? Gewoon uh, opgroeien. Waar ja, was dat? Dat is een vijfhuizen geweest. Hij nou, heeft ook niet zo ver weg. Dat is ook niet zo heel ver nee. weg. Nee. Waren jullie uh, aan, uh, aan de ringvaart? Uh, ik kan ik niet direct helemaal herinneren. Nee, ik, het was uh, heel klein, hè, vijf huizen in die tijd. Ja, maar ik ben zelf woonwagenbewoner. dus en uh, wij, uh, toen de tijd werd je helemaal aan de rand van de, van, uh, de Aan het water? Nee, ook niet eens aan het water. Nee? nee, weet je echt, want het, het schijnt tussen daar een oude vaandelbelt geweest te zijn en uh, toen was het allemaal met. Uh, krijg je die moeilijke termen: uh, decentralisatie en dergelijke. En integratie. Dat ze dus, uh, op op schone op... van heet dat gewoon. Ja. Dat <laughs> wilden ja. ja. ze door woonwagenbewoners allemaal op een bepaalde plek oh, okay. hebben. Gewoon gecentraliseerd, doordat dus er meer controle op te houden was. Ja. Ja, en voor mij zijn ze op een oude vijverbeld daar uh, ooit een, een, een plek begonnen. Tot je zesde was je dus woonwagenbewoner? Met je ouders uiteraard. Ja. Zijn jullie toen in Zandvoort gegaan met de woonwagen of niet? Ja, uiteindelijk ook een woonwagen. Dus uh, ik heb dan uh, naar mijn ouders en uh, zusters wel nog steeds gewoon in de woonwagen. En waar, waar, waar was het uh, park toen? Want ik kan mij herinneren dat het in Zandvoort ook een paar keer verplaatst is. Uh, nou ja, het park zelf, op, op, het, het kamp is op de Keesomplein. Dus, uh, naast het dierasiel van de Keesomstraat. Ja? Oh, ja. Ja, ja. Uh, daar was toen de tijd een kuil in, de, uh, in het duin waar dan wat in stonden. En daar zijn ze bij aangehaakt ook is gewoon gegroeid. En dat is verder gegroeid, ja. En het is wel constant op dezelfde plek geweest. En in al die jaren is het gewoon drie keer is het verbouwd. Woon je er nu nog steeds? Nee, ik zelf niet. Op een gegeven moment uh, hebben wij de keuze gemaakt om uh, dan in een huis te gaan beginnen. En ondertussen uh, zitten we 3, 24, 25 jaar. heel heel lang, he, wel, ja. Heb jij daaraan moeten winnen? Uh, nou, ik, ik, nee, niet zozeer echt winnen. Ik heb wel dingen gemist. Maar ook weer dingen niet. Ja, alles heeft voor een tegenkant. Dus, ja. En ik moet zeggen, wij woonden in een heerlijk buurtje in de Koningstraat. Ik moet zeggen, dan ken je ook alles en iedereen. En, uh, Lekker in het centrum. Ja, dat was heerlijk. Ja. En ik werd niet te klein toen de kinderen kwamen. Dus maar uh, ik moet zeggen, de eerste jaren daar was gewoon heerlijk. Daar hebben we geloof ik elf jaar gewoond. Ja, en u, en... Ja, en en, en Eusine, jij, jij hoe, wat heb jij hiervoor, voordat je, voordat je ben, ben leerde ja, kennen? Ik ben en, gestart ja. met paarden. Paarden? Ja, daar, uh, ik uh, altijd bij meneer Scherukert was ik altijd te vinden. En ik heb daar ook een opleiding in gedaan, in het begin. Maar het werd lichamelijk wat te zwaar voor mij. Dus dat heb ik afgehaakt en ben ik naar de kleine dieren gegaan. Was het dressuur wat je deed? Ja, eigenlijk zo? alles. Ja, ik ben, uh, het heerlijkste vond ik, ik heb op Elssout gewerkt. Op meneer Verzalingen. En uh, ja, dat was eigenlijk. De mensen belden daar ik kom om tien uur, staat mijn paard je klaar. Paard klaar ja. Mm. En uh, ja, was eigenlijk te verzorgen. En als ze hun reed twee dagen, de andere vijf dagen reden wij. En dus eigenlijk deden we alles. En uh, ik heb deurne dus gedaan. Daar ben ik toen mee gestopt. Vanwege, ja, ik trok het niet lichamelijk nee. niet meer. Mm -hmm. ben ik uh, het crucius gaan doen in Alkmaar. En toen heb ik twee jaar bij Anneke Dekker uh, stage gelopen. CQ gewerkt. Uh, in de tussentijd, ja, was niet zo'n grote praktijk natuurlijk bij Anneke. Dus toen heb ik ook nog twintig uur in de week bij uh, Hans van Dierplezier gewerkt. Toen zat hij nog in de uh, oude pand van Bakkekeur, huisstraat. En de verhuizing naar de krog meegemaakt. Uh, ja, toen had ik zoiets van, ja, ik wil niet in die winkel blijven. Ik ben door, weg, geleerd en dan heb ik een jaar of twaalf op kantoor gezeten. was ook makkelijker te combineren met kinderen, moet ik zeggen. Dat is waar, ja. ja. Uh, dan kon je erin wat thuiswerken en wat ik een, ja, op een gegeven moment kruipt de bloed waar het niet aan kan. Terug. Ja, bloed, terug ja. naar de... Ja. en uh, <laughs> terug, ja, en zat, was, en mijn ben, was, er, ben was al in spel. Oh, allang Ja, ja We hebben deze carrière, hoor. Nou gaan we deze kant op. <laughs> De, de, de, van het samenwonen, uh, ja, dat was al een spel. Want ja, wat zal zeggen uh, ook dat werk was wat makkelijker te combineren met de kids. Ja, die zijn ook van mij. Dus dan, ja, vandaar dat ik al in nou, spel was. Maar wat, wat deed jij in die periode? Ik was er bij mijn vader op een gegeven moment gaan werken. Die had een autosloperij. En dat heeft zich op een gegeven moment allemaal ontwikkeld. Uh, door uh, naar export toe van onderdelen naar Afrika. Uh, op een gegeven moment... Welke was dat, uh, dat? Welke was dat? Welke autosloperij? De vooruitgang. De vooruitgang. Dus op, op industrieterrein de leader. Ja, voor kenners is dat even iets, want euh, ja. vroeger ging iedereen naar de sloop namelijk. Ja, ja klopt. Tegenwoordig heel wat minder. Uh, ook omdat onderdelen denk ik wat makkelijker te zijn. Het uh, recyclen is allemaal uh, veel meer in. Mm -hmm. Dus uh, je, gaat, uh, je kijkt op internet ook voor tweedehands uh, onderdelen en uh, het ligt al op de schap klaar. Dus er wordt minder gesleuteld. Ja, ik vond het wel wat hebben, want uh, je, je moest iets hebben ja. en dan rij je naar dat industrieterrein toe. Nou, en dan, uh, die, dan gaan we bij hem, die hebben het wel. Ja. Ja. Bestaat het nog wel? Ja, het, slopen, het bestaat he? nog wel, maar ja. wel in een hele, hele, uh, andere, vorm. hele andere vormen. Minder, <coughs> minder romantisch om het zo te zeggen. Want uh, je, net wat je zegt, je gaat naar de, de slag. Toe en je gaat bij Wacht. meerdere bedrijven kijken, en Wacht. je hebt het ene onderdeel bekeken, want je op, ja, maar heeft toch wat slijtage? Ja, het is toch ook een beetje de spanning van, ja, ik wil gewoon de beste. Je gaat dan opzoeken totdat je er gevonden hebt wat je echt wil hebben. Ja, als je ergens terugkwam, dan kon je ook als bot van, dan zei van nou, nou, verkoop ik niet meer aan je. Nou ja, dat weet ik niet. Maar, ja, dat kost geen nou, nou, ja, ja. dat, dat vond ik het charme trouwens. Je ging bij hem voor 5 euro. Oh, op die fiets. Ja. ja, ja. rond. En dan kwam je toch ja. terug bij die 5 euro. Zei hij, Maar nou krijg je hem niet meer. Nee, nee. nee maar, nee, maar ja, dat kan. Maar zo hadden we dus ook met inkopen. Als er ja. op een gegeven moment iemand ja, kwam. Ik heb een oude auto en die wil ik kwijt. En je uh, bood dan 100 gulden toen de tijd. Ja, Hij vond het niet goed. En hij ging verder zoeken. En hij komt op een gegeven moment terug. van Ja, ik neem hem toch. Ja, weet je. Ja, je, hem ouder. je ja, ja, uh, uh, of nu wil ik 50 gulden geven. En uh, is het goed? Dan is het goed uit. Uh, wil je het niet, dan ben ik er ook klaar mee. Ja, Weet je? Ja, ja, ja. Van de autosloop? Van ja. de autosloop zijn we op een gegeven moment samen koelkasten gaan exporteren naar Afrika. Want Zo. daar bleek dus ook een hele markt te zijn. Nee, dat anders, ja. Ja. Dat, uh, heel veel, nou echt duizenden koelkasten uh, verscheept ook naar uh, West-Afrika, Ghana, Nigeria, uh, Lome. En, uh, ook spullen importeren op een gegeven moment. Want uh, daar gaat dat handel heen en het geld is daar maar Dat moet je ook op een gegeven moment zien terug te krijgen. Dus uh, hout en dergelijke uh, terug laten komen deze hmm. kant op. Uh, um, ja, en zo zijn we steeds doorontwikkeld. En op een gegeven moment is, zijn we aan het importeren geweest vanuit China. Vandaan uh, nieuwe goederen. Ja, en zo steeds kijken wat er op de markt, uh, zeg maar, hoe de markt aanbood wat, wat, er, wat er te doen is. En wanneer komt de Dobie dan in het spel? <laughs> nou ja, op een gegeven moment heeft Eugenie, omdat hij dus al een achtergrond had in de dierenwinkel ja? en die was daar uitgestapt, is er via via was hoofdkantoor van de Doby bij haar terechtgekomen van we willen gewoon een goede ondernemer hebben in de winkel. Degene die er nu in zit, dat uh, is hem niet helemaal. We willen dat graag afdragen uh, uh, aan een ander. En is uh, zij de winkel begonnen en ja, ik was dan meestal vroeg thuis en aan het eind van de dag ging ik haar helpen. En uh, gaandeweg ben ik er helemaal in gegaan. Het, uh, ja, je bent niet weg te, hè? weg te denken. Nee. Ja, uh, ja. Nee, we hebben ook een, uh, even een periode gehad dat ik een jaartje, anderhalf jaar uit de winkel ben geweest. Ja, en dan hoor je het er ook van mensen van, ja. Missie, hè? missen je, missen je. Ja. Ja. En, en, en hoe is het met de, de kinderen? Nu staat een dochter van je in de ja, winkel. de niet? oudste. Ja, die is nu ja. 18. Ja. En? Ga, 18 al. Vindt ze ja. het leuk? Uh, uh, ja, ze vindt het leuk. Ja? En uh, ja, die gaat nu ook eigenlijk de opleiding uh, die oh, richting en. op doen. Dus, uh, dat is wel belangrijk is hè, ook, uh, dat je een opleiding hè, ook hebt. Vind dat vind ik dat je, wel. Ja. Ja. Ja. Die mensen krijgen uh, zoveel ja. vragen ja. ook over... Ja, toch ook bestrijdingsmiddelen, vlooienmiddelen, ja, medische, toch allemaal. Ja. Je moet toch wel wat antwoord kunnen geven, ja, ja. een beetje het is, geregen. Het is natuurlijk ook een heel breed pakket Het ja. gaat van, van, van muizen tot, van muis, uh, tot, tot honden uh, en, en tot ja. paarden zelfs. Ja. Dus je moet van alles ja. moet je wat uh, Ja, en dan armen. heb je dus er soms nog die uh, leegwanen, ja. baardegamen, Oh, die heb je ook allemaal spinnen. natuurlijk nog. Ja, ja. Ja. Die zijn er ook allemaal ja. nog de reptielen en de amfibieën. Ja? Ja. Waar is die opleiding? Want ik zit me dat zo voor te stellen, omdat het zo breed is. Uh, is dat een speciale school of een speciale cursus? Ja, ik heb uh, klusjes gedaan in Alkmaar. Ja? En toen was toen was in samenhang met Barneveld. En die, dat en, is een instituut of is dat een afvalling uh, uh, van een van een. Uh, bedrijf. Ja, Barneveld was. Nee, nee, Barneveld was echt de opleiding, zeg maar, voor de, voor de kleindieren, zeg maar. En daar, uh, die op een gegeven moment, omdat hij natuurlijk aan de andere kant van Nederland zat, heeft hij een soort dependance in Alkmaar gemaakt, Crucius. Ik was toen het eerste jaar geloof ik dat wij er naartoe gingen. Dus ik zat een aantal dagen in Alkmaar en ik ben ook het uh, naar Barneveld geweest. En uh, nu is het eigenlijk een voltijdsopleiding hier in, uh, in Alkmaar. Ja, Oké. Okay. Ja. Okay, ja, ja. Dus Zelfs een mbo is het op het moment al. Nou ja, ja, dus ze hebben ik... wat te studeren? Ja, zoals uh, zij gaat de hbo kan doen. Ja. Okay ja, maar ja in leuk ieder geval, hoor, uh, leuk. is er ja. wel interesse vanuit ja. de familie om de winkel door te zetten. Dat is altijd wel aardig. Uh, ja, ja. ja. de jongste, ja, die is veertien. Ja, die, die, die, die, die, die, vond, die is toen natuurlijk ook meegeweest naar de ja. school waar Alison naartoe is gegaan. Om te kijken van, uh, ja, en daar heb je natuurlijk klaslokalen met vogels en klaslokalen ja. met... Ja. ja, er loopt gewoon een paard door de, sta, door de klas nou, heen. leuk. Ja. En uh, ja, dus die, die was, daar, uh, die was die best... daar heel gecharmeerd ja, van. Dus er ja. dus zou me niets verbazen dat als die nu de VNBOT uh, af heeft gehandeld, dat die ook die kant doorgaat. Want zij vond hem zo leuk. Ja. Maar het was toch wel grappig. Ik ja. denk dat, dat, dat, dat, dat veel, veel mag ik niet zeggen, maar een aantal die zeggen van nou, papje je komt wel uit met die winkel en... Uh... Gaan we ja, nog ik vind het leuk dat, dus, dat, dat, ja, je dat, je dat ze toch ja, dan kiezen voor... Ja, uh, ja, ja. Ja, het is ja. altijd. Uh, een paar jaar geleden ja. riepen ze al aan de keukentafel van nou ja, wij gaan de winkel overnemen. Uh, oh. Man mag de boerhouden doen, en pap mag de klusjes allemaal gaan doen. Ze uh, hadden het al helemaal geregeld. Ze hadden, geregeld, vroeg, ze hadden ja. alles al geregeld. Ja. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke goed. Wil je nog wat weten? Nee, ik weet al heel veel van ze. Ik ben een vaste klant van ze. De dierenwinkels hebben veel vaste klanten. Ja, dat is... Ja, je hebt het over gevoel, je hebt het over uh, ja, hun kindje. Ja, en da daar is het gewoon heel belangrijk dat je daar feeling mee hebt. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Heel belangrijk. Als ik voor mezelf dan spreek, ik heb dan een uh, diploma leerling automonteur, omdat ik dus met mijn vader op de autosloperij verder ben gegaan. Mm -hmm. Maar ja, ik heb, vind ik zelf, het is moeilijk om over jezelf te praten, maar wel feeling met uh, klanten, met dieren. Dus ja, ja. en als je uh, ja. uh, dat terugkoppelt als je er van het beste wil bent, dan, dan komt het ook goed. Okay, ja, nou, en dat stralen uh, jullie ook uit. En ja. dat is uh, dus best voor. Als je niet in bent. En hartelijk bedankt voor de uitleg. We weten nu wie de mensen Die achter, achter de domi zijn. Dat is heel belangrijk. Uh, nou, de winkel is in de Grote Krocht. Iedereen kent er gewoon heen, toch? Ja, dagelijks hoop maar. Dus Bijna, in, ja. alleen zondags niet. Dankjewel. Nou, nou, ook bedankt. Okay. Nou, dankjewel. We ja. wel. Ja.